Bij een uit de hand gelopen ruzie tijdens een communifeest zijn zeven mensen gewond geraakt. Op het communifeest in het Brabantse Gelderop gisteren waren het tussen de 70 en 80 gasten. Aan het einde ervan afgelopen nacht ontstond er ruzie die eindigde in een grote vechtpartij. Daarbij werd ook gestoken. Vijf mensen raakten daardoor gewond. Twee andere liepen flinke klappen op. De politie een Gelderop onderzoekt waardoor het communifeest in een steekpartij ontaarde.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Joran van der Sloot, die staat op dit moment voor de Peruaanse rechter. Zometeen hoor je hier de laatste ontwikkelingen in deze zaak. En uh, we hebben weer een nieuw zangtalent. Rochelle heet ze. Ze heeft X-Factor gewonnen. En zometeen in de entertainmentrubriek uh, met Bridget Maasland... bellen we de talent scout van Nederland... Nog steeds Henk-Jan Smits. Want wordt deze Rochelle, Rochelle weer een one-day fly of is dit keer een, echt een groot talent? En uh, Patty Burt gaat weer zingen. En dat komt ze hier zo meteen vertellen. En je kent haar natuurlijk van... je de hey, hello, so the hey, nummer. Ja, Tja, ze zit ook keihard mee te zingen hier. <laughs> uh, ze gaat iets heel anders doen wat dat vertelt ze hier zo rond kwart voor tien. Today's topics. Ja, In Today's Topics bespreken we altijd het meest besproken nieuws van de dag. Waar had Nederland het vandaag nou weer eens over? Aan de ontbijttafel bij de koffiemachine en online. Luc, die heeft het overzicht. Met op vijf. Roken tijdens de zwangerschap van, uh, is weer in het nieuws. Iedereen weet dat het dat slecht is voor je ongeboren kind. Hè? Vroeg geboorte, slecht gewicht. Je blaast koolstofmonoxide in de longen van je kind. En ook wie gedood wordt gelinkt aan roken. Dus zijn er dan nog vrouwen die roken tijdens de zwangerschap? Ja, absoluut. Um...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 te roken, actief ja. te roken. En het schijnt ook dat veel van die mensen ook overwegen... om pure nicotine direct in de baarmoeder te laten inbrengen. Anyway, <lacht> flink probleem dus. En naast alle schadelijke effecten... komt er ook nog een bijwerking voor je kind bij. Dat uh, roken in de zwangerschap niet alleen leidt tot problemen bij de geboorte... maar ook bij de kinderen op latere leeftijd. En we zien dat bij kinderen van vijf jaar dat ze eigenlijk een neiging hebben om overgewicht te ontwikkelen. Een grotere kans om overgewicht te ontwikkelen. Dus je krijgt korte, dikke kinderen. Ja. <laughs> ja, korte, dikke <laughs> kinderen. Goed, nummer vier dan. Veel besproken op internet vandaag. De vacature voor een nieuw project van de Waddenvereniging. Voor de jaren dertig was er heel veel uh, zeegas in, in Nederland. En dat is eigenlijk allemaal uh, verdwenen uh, mede door de, de afsluiting van uh, ja, van de Waddenzee. En dus zoekt de Waddenvereniging nu mensen, vrijwilligers, die willen helpen om zeegras te oogsten in Duitsland en te zaaien in de Waddenzee. Zeegras is namelijk enorm belangrijk. Het is een, een heel waardevol, een waardevolle plant omdat uh, de vissen zich daar uh, kunnen verstoppen, de jonge vis. En uh, dat er dus uh, ja, de, een kinderkamerfunctie heeft. Dus uh, ook voor commerciële vissoorten kunnen daar. Uh makkelijker groot worden. Ja, en dan moet je denken aan commerciële vissoorten zoals de Marborog, de Toyota bord, de Bavariaa, de HARING, de Leafis. wel bedrijf hai, de Zwitsalm, Tonijntje, de rode iPhone. Dat soort vissen. Goed. <laughs> en als je ik had een hele leuke middag. En als je dat wel allemaal weet, dan is er eigenlijk maar één vraag die gesteld moet worden. Hebben wij het hier over groot over of over klein zeegras? Over groot zeegras. Goed. Goed. Vrijwilligers dus die, die zijn nodig om dat gras te oogsten en te zaaien. Ze gaan uh, het, het oogsten in, in Duitsland. En die stengels die willen we meenemen naar Nederland. En de stengels met zaadjes hangen we, hangen we in zee. Die moeten dan vanzelf uh, ja, naar de bodem zakken. Ja, een wonderlijk proces natuurlijk. Wil je erbij zijn, check dan even de site van de, <lacht> de Waddenvereniging. Weet je trouwens het favoriete programma van de commerciële vissoorten? Nou... Fisherman Friends. Goed. Ruud Gullit dan, zat er al een beetje aan te komen... maar de coach van topclub Terek Rosny is ontslagen. Ja, de eigenaar van Terek Rosny en ook president van Tsjetsjeni... Ramzan Kadirov, die heeft vandaag via de website van Terk Rosny laten weten... heel erg teleurgesteld te zijn in uh, trainer Ruud Gullit. Niet woos, wel teleurgesteld, dat is hij. En dat komt omdat Terek Rosny, onder leiding van Gullit gewoon speelt En dat was niet de bedoeling. Hij zegt, Terk heeft nog nooit zo slecht gespeeld... gespeeld. Het spel is onherkenbaar. Uh, Gruud Gullits stelt de sterspeler Pavlenko niet op... Hij komt niet op de trainingen. Hij is te laat. Hij is meer in het nachtleven van niet te vinden... dan dat hij op, uh, de, op het veld staat. Kortom, en. een enorme lijst met klachten van uh, Ramzan Kadirov. En dat nachtleven, dat is vet, jongen. Tietje in zijn vlakte, laat je horen. Genoeg klachten dus. Tijd voor actie. En dus zei hij op de site al... als Gullit nog één keer zou verliezen, dan werd hij ontslagen. Nou ja, je raadt het al. Klopt, het laatste signaal heeft geklonk... en ik zal jullie niet langer in spanning houden... maar in de allerlaatste minuut scoorde Perm. Hij wordt ontslagen. ...als trainer van Terek Rosny. Door dan met nummer twee, dat is de koperdiefstal. Het was weer raak vannacht. Ja, dat klopt. Daar heeft u, daar heeft u inderdaad, uh, inderdaad gelijk in. Ja. Uh, en die diefstal die zorgde voor veel problemen. In de buurt van Etteleur zaten negen spoorbomen dicht... ...en waren ze onbruikbaar. En voor de bewoners van Etteleur was dat natuurlijk verschrikkelijk. Waar de Liesboslaan en de spoorlaan in elkaar overgaan... ...is in Etteleur een speciale overweg voor fietsen gemaakt. De spoorbomen zijn naar beneden... De lichte knipperen en de bellen rinkelen. Er is zelfs een rood-wit lint gespannen. Ja, en als zijn er net de rood-witte gaan spannen... Dan weet je dat het goed mis is. Niet dat de Brabanten zich daar trouwens ook maar iets van aantrekken. Ja, het mag eigenlijk niet, maar ik ben al twee voor twee sporen komen te staan. En ik heb een afspraak, dus ik denk van, ik ga het ook maar eens even heel voorzichtig uh, proberen. Normaal doe ik dat eigenlijk niet, maar ik heb al voor twee dingen gestaan. Maar ik zie dat ik niet de enige uh, ben. Ik wist ook helemaal niet dat het dicht was eigenlijk. Nee, dat is helemaal niet gemeld. Maar goed, ze dus begaat natuurlijk wel een misdrijf, maar dat is ja. nog altijd beter. Dan de klagende man. Ja, ik snap niet dat er niemand van de gemeente... in combinatie met de politie en ProRail stand-by heeft... om dit soort dingen te regelen. Ik vind het werkelijk van de zotte. Ja, het kan toch niet zo zijn dat we in ons beschaafde land... niet eens een organisatie omtrent een simpel spoorboompje kunnen bewerkstelligen? Het gebeurt tegenwoordig zo vaak. Ze kunnen toch zeker wel een procedure gaan afspreken met elkaar... dat als het weer een keer prijs is, dat ze iets gaan regelen. Nee, het dan. Ja, zeker wel, ja. Goed, op één dan een drukke dag voor minister Jan-Kees de Jager. En die alarmbellen die horen daar eigenlijk een beetje bij. De Hunter heeft twee activiteiten vandaag. Eerst een debat met de Tweede Kamer over de steun aan Griekenland. Griekenland toch weer helpen of het land uit de euro... Ja, dat was de vraag in Den Haag. Een Grieke ingewikkelde vraag en dus probeert de een het beter te begrijpen met hulpmiddelen. De PVV had daarvoor alvast een grote Griekse mee meegenomen. een heel groot bord hadden ze bij zich. En de ander probeert nog even duidelijk te krijgen waar het hier nou eigenlijk precies om gaat. Ja, het is onderhandeling tussen verschillende partijen. En dat allemaal omdat het gewoon een lastig... Ding is. En dus worstelt de Kamer verder. Want terwijl iedereen het liefst zegt... Geen cent naar Griekenland. Weet niemand zeker wat er dan gebeurt. En niemand weet zeker waarmee de belastingbetaler het beste af is. Uiteindelijk kwamen ze er een soort van uit. Minister De Jager is bereid de Grieken nog eens financieel te steunen. Maar dan moeten ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun steentje gaan bijdragen. En dus is hij nu in Brussel om te praten over die andere vraag. Dat zou om tientallen miljarden euro's gaan. De vraag is werken de banken mee. Dat zou vrijwillig moeten. Maar waarom zouden de banken op dit moment willen investeren in een land dat zo in de problemen is? En daar weet ik het antwoord ook niet op. Uh, tot zover. Tot morgen. Dankjewel, Luc. Ja, vandaag iets heel anders. Um, is het precies 15, 50 jaar geleden dat de Berlijnse muur werd gebouwd... tussen Oost- en West-Berlijn? Iets minder bekend is de scheiding die wij hebben gehad... tussen Nederland en België, de dode draad. Tijd om de geschiedenisboeken in te duiken. Annemarieke van Schaik van, is van het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die dode draad in Nederland, wat was dat precies? Nou, het is eigenlijk heel vergelijkbaar met het ijzeren gordijn. Dat was een uh, drie versperring. En in eerste instantie om te proberen de Belgen tegen te houden om naar Nederland te vluchten. En, uh, ja, en het was natuurlijk ook een goede maatregel om smokkel tegen te houden. Want er was smokkel tussen België en Nederland en Duitsland, uh, met wie België in de oorlog was, die had er niet zo'n zin in. Nee, precies. En uh, Nederland probeerde uit alle machten om neutraal te blijven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja. Um, ja, en uh, een land in oorlog, ja, er is natuurlijk heel veel schaarste. Dus ja, allerlei producten uit Nederland werden naar België gesmokkeld... Ja. Uh, om daar geld aan te verdienen of om de Belgen te helpen. En toen heeft natuurlijk. Duitsland dus daar een, een dode draad gespannen. Wat, wat, wat, hoe zag die eruit? Nou, het was een, uh, ja, een prikkeldraadversperring. Ik um, zag van ongeveer 1,80 meter, 80, 2 meter hoog. Ja. En die prikkeldraden waren um, ongeveer 20 centimeter uit elkaar geplaatst... Dus ja, dat kon je ook niet zo even tussendoor glippen en uh, er stond ook 2000 volt spanning op. Ah. En uh, heel veel mensen, ja, die in die grensgebieden woonden, ja, die hadden in 1915 nog nooit van elektriciteit gehoord. Dus die, uh, uh, ja, die, die daar zijn echt uh, drama's gebeurd aan die draad. Want mensen die dachten, die probeerden gewoon alsnog daardoorheen te breken. Ja. En? Ja, en als je natuurlijk een 2000 volt spanning op je krijgt, ja, dan uh, verschroeien helemaal. Hoeveel slachtoffers heeft die die dode draad gemaakt? Um, nou, er is een schatting ge gemaakt dat er ongeveer 3000 doden zijn uh, gevallen. En, en die liep over de hele grens tussen uh, België en Nederland. Ja, dat was het 300 kilometer lang? Zo. En um, ja, <laughs> het is ook nog zo dat um, uh, net als bij het eigen gordijn was het natuurlijk ook. Um, uh, waren er ook familiedrama's, dus niet, niet zozeer ook de doden, mm -hmm. um, maar ook um, mensen die niet meer naar huis konden, broers en zussen die elkaar niet meer konden bezoeken. Ja. En er waren ook kinderen die bijvoorbeeld um, op internaten zaten, over en weer, dus Nederlandse kinderen op een Belgisch internaat en andersom. Ja. En die, die konden ook uh, ja, voor de rest van de oorlog niet meer naar huis dus dat, uh, dat, dat waren ook enorme familiedrama's. Ja. Maar werd er dan ook, want er zijn natuurlijk hele bekende verhalen bij de Berlijnse muur... dat mensen ja, op een of andere manier toch meegesmokkeld werden... onder de bekleding van een auto bijvoorbeeld. Uh, waren hier ook bepaalde manieren om er toch voorbij of overheen of onderdoor te komen? Ja, nou mensen waren natuurlijk niet bekend met elektriciteit. Dus het was allemaal nog heel erg low-tech. Mm -hmm. um, dus ze gingen bijvoorbeeld een tonnetje uh, ertussen doen... en dan door het tonnetje kruipen. Of met een houten klapraam en, uh, en daarmee dan de draden uh, uit elkaar trekken... zodat er een, uh, een mens kon passeren. Dus ja, dat ja. soort dingen dat werd wel geprobeerd. Ook niet altijd met succes. En, en, en even tot slot, in 1915 werd hij aangelegd. Wanneer werd hij weer uh, ontmanteld? Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, ik denk gewoon na de oorlog, dus in 1918. Ja, daar las ik net een, een laatste nog een monument uh, voor neergezet. Dus... Uh, ja. Ja. Ja, ja. Ja. En, ja, er zijn ook in, in uh, verschillende dorpen zijn natuurlijk ook monumenten voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, maar ja. er is ook een specifiek monument voor de voor de doden draad, inderdaad. Goed, Annemarie van Schuik van de Belasting en Douane Museum in Rotterdam. Dankjewel. BNN Today. Joran van der Slotan die staat op dit moment voor de rechtbank in Peru. Zometeen hoor je het laatste nieuws over deze zaak. En Joran die schijnt het heel goed te doen in de baas. Hij heeft namelijk een eigen handeltje in frisdrank. En dan bespreken we altijd hier de opvallende zaken uit de wereld van media en entertainment. Met onze eigen Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. We hebben er weer een talent bij. Afgelopen ja. vrijdag won Rochelle X-Factor 2011. Even een fragmentje. Dan zou je denken, Bridget, ha, de start van een prachtige nieuwe grote muzikale carrière. Maar, nou, wat denk jij... Dat... Denk ik bij haar zeker wel, als ik heel eerlijk ben. Al hebben de talentenjacht tot nu toe natuurlijk niet heel veel opgeleverd. Hebben we heel veel talenten gezien. Maar vooral Jim en Jamai hoor je nog wel eens wat van. Maar voornamelijk in de musicalwereld. Hè? Niet zozeer met hits. En ik denk dat we van Ben Sonders, van The Voice, de winnaar daarvan... nog wel wat zullen horen. Maar over het algemeen van de Jaaps van deze wereld... of anderen die we volgens mij nog zo meteen voorbij horen komen... hoor je niet zo heel veel. Na nou, één nummer één, niet één klapper... gelijk na het winnen van zijn talentenjacht. En dan ja. Ja, stort het weer een beetje elkaar. en daar hebben we het ook over met, nou ja, nog steeds al heel lang de talent scout van Nederland, Henk Jan Smit hier in de studio. Goedenavond. En eh, daar hebben we zo meteen hebben we het erover. Waarom het dan bij heel veel artiesten niet lukt, hm. maar die Rochelle, volgens budget, komt ze er wel? Wat denk jij? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar te weinig... Wat ik nu net hoor, klinkt echt uh, fenomenaal goed. En, uh, ik vind het een erg mooi meisje, maar ik moet ook wel eerlijk zeggen... dat ik te weinig van X-Factor heb gezien ja, dat zei, om je daar iets, wat... van, uh, iets zinnigs ja. over te zeggen. Ik heb uh, de roundup van afgelopen vrijdag zitten kijken. Uh, um, nou, dat vond ik geen eerlijke strijd. Er waren uh, drie artiesten die bij elkaar geraapt waren nog erger dan Red. Ooit winnaar van Popstars. <laughs> uh, waar, met Ed een onuitsprekelijke naam. ja. ja. En die zong echt, nou het sloeg heel wat. Dat fragment wat ik hoorde in die roundup, nou was echt niet om aan te horen. En dan had je Rochelle, die eruit ziet als een ster en ja. klinkt als een ster. Ja, dat vond ik niet helemaal een eerlijke strijd. Dus als je daartegen afzet, gaat ze het al maken? Maar ja, vrees, sowieso. Dat, dan maar dan maar ik denk, ik denk. Nou ja, laten we. Het als, ik denk dat het goed gaat als alles, alle voorwaarden, uh, als aan alle voorwaarden voldaan wordt. En dat gaat heel vaak fout. Die voorwaarden, daar hebben we het zo over. Eerst nog even horen we nog wat, bijvoorbeeld, van... was toch niet het minste talent, Boris. Die won Idols 2, ik weet nog mm -hmm. precies hoe die eruit ziet. Dat weet volgens mij iedereen. Ja. Grote, donkere jongen, uh, mooie jongen. En, en iedereen vond hem ontzettend getalenteerd. Daar hoor je niks meer van. Sterker nog, hij is ook enorm getalenteerd. En... Hij was een van de eerste artiesten met een eigen leus. Iets waar heel veel merken, uh, multinationals... echt jaren reclamebureaus Wat voor in. Zijn e die ook alweer? Keep the soul alive! En toen hij helemaal ja, gewonnen ik had... denk dat dat hem dus niet veel goed heeft gedaan. Nou, nee, die zegt daarvan <laughs> heeft... Nee, maar daar gaat het dus fout... dat je in Nederland uh, dat cadeautje... Uh, toen hij daar uh, bij kopspijkers... Cat uh, cola Light voor belachelijk werd gemaakt... <laughs> toen ging hij zichzelf daarvan distancieren. En dan gaat het fout. Als je als bedrijf een leus hebt wat mensen belachelijk maken... dan wordt dat wel een sterk merk. En een ja. artiest is een merk. Waar het in Nederland in eerste instantie fout gaat... is dat platenmaatschappijen... want je begint dus met een succesvol televisie, televisieprogramma... en dan word je overgeleverd aan de platenmaatschappij. En platenmaatschappijen in bij Nederland... Ook niet... die regeren nog steeds ja. volgens het motto... Succesvolle artiesten hebben altijd gelijk. En daar komt een artiest binnen die natuurlijk enorm succesvol is... door het succes van het programma, maar zelf nog niks bewezen heeft. Maar dus de maatschappijen laten hun oren te veel hangen naar de artiesten? Vind ik wel. Bij Boris is dat heel duidelijk gebeurd. Wat heel jammer is, want die staat op een gegeven moment Henk, ja, in een dat begrijp ik niet tussen want... het popidool zijn oh. en het credible muzikant zijn... Ja. En maar daar ben ik het, het ook fout. niet helemaal mee eens. Dat geeft het niet, Boris maar dat is wat er fout is gegaan. Nee, maar dat vraag ik me dus af of het zo is. Want hij, ja, ik denk dat zo. het fout is gegaan... omdat Boris op een gegeven moment de keuze heeft gemaakt... om veel meer de jessie kant op te gaan. Dat is Iets heel wat anders waarmee hij heeft gewonnen. Hij zat dus, dat, ik herhaal mezelf dan nu... hij zat in een spagaat tussen popidool zijn en credible muzikant zijn. En daar is het fout gegaan. En toen heeft die, die uh, platenmaatschappij gezegd... nou ja, Boris heel gaat de jazzy kant op. Laat hem dat maar lekker doen. En, en toen uh, is er niet meer gelet en op goede li hoor, hoor nou liedjes. Van hem. Nee, want er is niet meer gelet op goede liedjes. En hij heeft een... Beest achter goede plaat gemaakt, maar niet commercieel. Maar is, dat, is dat over het dat algemeen, heel... is dat de reden... Dat, al die, dat het met die heel veel nummer één winnaars de verkeerde kant op gaat? Die zijn te ja, beide handen. wacht even, en... Willemijn, want nu zeg je dat het met Boris... de verkeerde kant op is gegaan. Hij heeft een berenplaat gemaakt, maar niet commercieel. Maar dat is een keuze van hem. En ik vind het een waanzinnige plaat. Maar, kan hij, maar is hij artiest, kan hij ervan leven? Dat vraag ik me ja. helemaal af. Ja, dat zo? ja, en dat is ook wel grappig, dat... dat uh, we zoeken natuurlijk steeds een winnaar... maar uiteindelijk gaan er ongeveer zes per seizoen gaan van leven... Van, van hun eigen muziekcarrière. Als je kijkt hoeveel mensen in de liveshows zijn gekomen... en uiteindelijk toch een carrière in de entertainmentindustrie hebben gekregen... is het echt niet normaal. Vooral ja, Van de snabbels kunnen heel veel heel goed leven. Hoor. Als ik kijk dat Dean Saunders, de winnaar van de afgelopen Popstars... wat mm -hmm. toch niet een heel van, succesvol programma was... Ja. heeft 160 optredens nu al staan. Nu nog, dit jaar. Dat is, dat is fenomenaal veel. En is dat dan, de, de, de, is de overige reden misschien afgezien van dat ze af en toe een grote mond hebben of, of zelf een eigen pad hebben? Nee, een grote mond ze, zeg ik niet, hè? Nee, maar van een eigenzinnig zijn. Onervaren zijn. Onervaren zijn. Ja. Ja. Maar is het niet ook gewoon de overkill? Voor de, de, nou, het ik, is... ik, ik kijk al lang niet meer, ik kan het niet meer bijhouden. Nee, ik ook niet. Dat is een van 14. de redenen dat ik, dat ik het dit jaar ook niet heb gezien. Andere reden is dat ik er tegenover zat met een niet zo goed bekeken programma. Dus iemand moet het <laughs> toch kijk, bekijken, dat was ik dan. En uh, Nee. Het is inderdaad heel veel. Als je kijkt in het clubcircuit, want dat was toen Idols begon... zei iedereen, ja, ja, dit is de nieuwe manier van artiesten ontdekken. Nee, het is erbij gekomen. Je ziet dat in het clubcircuit nog steeds hele goede nieuwe bandjes ontdekt worden. En daarbij komt nu de, de, de nieuwe aanwas van talentenjachten. Alleen er zijn zoveel talentenjachten. Dat is onmogelijk om die allemaal die carrière te geven... die de juryleden, ik dus ook, beloven. En dat is ook eigenlijk een beetje een sprookje wat je voorhoudt. Maar, maar aan die snabbelt wordt wel heel goed verdiend. Wordt Daarom... er dan ook verdiend door de artiest die zo'n uh, talentjacht heeft gewonnen? Of hebben ze zo'n wurgcontract dat, dat eigenlijk ook direct naar de plaatsmaatschappij gaat? Nou, ik weet van uh, Idols dat contract heb ik helemaal doorgelezen. Er is uh, denk ik geen band in Nederland die meteen zo'n contract graag zou willen hebben... Want uh, dat werd helemaal gedicteerd vanuit Engeland. En dat, daar stond ook letterlijk... de artiest krijgt een contract, als ware het... reeds een gouden statusartiest. Dus alsof hij al gouden plaat had. Maar dat weet je ook, Henk jan Er is heel veel te doen om al die contracten. Dat heeft NRC toen me, me uitgepakt. Ja. En onder andere van SBS. Uh, de, de, nou ja, meerdere shows... Ja. Mensen zitten voor jaren aan die contracten vast... mogen niet zomaar interviews geven, al hun rechten kunnen... hun stem kan zomaar ja, gebruikt dat, worden. Ja, dat geloof ik niet. Ik, heb het, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het SBS-contract nooit gelezen... want daar staat een soort geheimhouding op. En dat is meteen verdacht dan, zou je kunnen zeggen. Maar uh, ik, ik weet alleen van het Idols-contract... waar het meteen al over werd. Hè. Uh, die, die Roger Piet Patterson van, van Intwine... die zou het Wurg-contract niet uh, willen tekenen. Nou... Ik ken het contract van Intwine niet, maar dat is nooit zo luxe geweest... als het idolscontract wat hij ooit heeft voorgemaakt. Dus voorgaan. dat is allemaal gezeur over die contracten? Dat is... Nou, over het idolscontract weet ik 100% nee. zeker dat dat absoluut een leugen is... dat het een wurgcontract is. Iedereen wil zo'n contract. Is het een beetje klaar met deze shows? Nee, ik denk net als quizzen en documentaire, zolang er tv is... en dat zal nog heel lang blijven, is dit een vorm van entertainment... Talentenjachten. Ik keek vroeger... Maar is het nog... Ik kan me namelijk voorstellen... Dat heb ik zelf ook al. Waarom zou ik nog kijken... Als over drie weken na de finale... Hoor je toch niks meer van die artiest. Dat haalt wel een beetje de show weg. Ik heb niet het idee dat ik naar de nieuwe artiest van Nederland zit te kijken. Dus nee. laat maar zitten. Nou, en dat, dat is iets wat... Uh, ik hoorde Wendy en Martijn bij uh, The Voice of Holland ook zeggen... Wie gaat er naar huis met dat felbegeerde platencontract? Terwijl je een van de kandidaten had... Die al twee nummer één hits op zijn naam had. Namelijk Ben Sanders. Dus... Uh, die tendens van het sprookje van... ja als je straks uh, allemaal stadion staat, dat is niet zo. Dus we moeten dat wat reëler maken en dat felbegeerde plaats komt. Je krijgt een carrière en je wint en je krijgt de eer van winnaar. En je bent heel succesvol omdat die programma's heel succesvol zijn. Maar je moet er niet vanuit gaan dat je meteen platina platen krijgt. Want dat is een heel andere carrière. En dat er heel veel afvallen, dat is gewoon zo. Dat is gewoon debet aan ook de hoeveelheid. Het is een afvalrace. Ja. Ja. Even nog, uh, Rochelle, die is ook wel bang om een eendagsvlieg te worden. Maar ze denkt natuurlijk zelf dat het helemaal goed gaat komen. Ik ben uh, inderdaad best wel bang om een, uh, om een soort eendagsvlieg te worden. Vooral met al die talenten achter die er nu zijn, zeg maar. Het zijn er zoveel en de voice begint ook alweer bijna. Maar uh, ja, ik denk dat het, het gewoon de truc is om uh, jezelf... Uh, in de picture te houden en uh, volgens mij ligt dat heel erg bij jezelf. Dus uh, zodra ik uh, precies weet hoe en wat ik ga doen en hoe ik het wil doen, dan moet het denk ik wel goed komen. Nou is dat net niet haar sterkste kant, hè, Denk <laughs> Dat weet ik niet. Ik weet te weinig... Eh. Oh, je hebt daar echt te weinig van mee. Nou, ik heb ze wel allemaal bekeken. Rochelle heeft nogal een probleem met zichzelf... als ze niet hoeft te zingen, te presenteren. Dan hangt ze met haar schouders en haar hoofd naar beneden... Dan is ze een beetje bangig. Oh. Terwijl zodra die strot opengaat en dat lijfje gaat bewegen... dan is ze een absolute artiest. Maar daarbuiten heeft ze echt veel moeite om zichzelf juist in de picture te zetten... wat ze net zelf zegt. Dus daar maar... moet er moeten echt waanzinnig goede platen aankomen. Ja, dat... Wil zij zichzelf... Uh, dat vasthouden. aan de ene kant, maar aan de andere kant ben ik dan meteen weer zo bang... dat er weer allemaal mensen omheen komen die haar die verlegenheid gaan afleren... en daarmee weer een worst in het strak vel creëren... en alle authenticiteit uit het meisje slaan. En dan is het weer helemaal niks en gedoemd te mislukken. Maar dat zijn al die weken niet gelukt, dat moet ik je eerlijk bekennen. <lacht> ze houdt heel erg vast aan zichzelf. Maar ze doen wel hun best waarschijnlijk. <lacht> ik denk het wel. Ja, ja, we gaan net zien of Rochelle geen ene is. Dankjewel, Bridget Maasland. Tot volgende week. En uh, dankjewel, Henk Jans. Graag gedaan. Exit Holland. Ja, in een ruk door, zonder moeite, van de Goois matras naar Finland. Daar woont Willem-Anne van Bolderen. Willem-Anne, goedenavond. Hoi. Um, en we hebben het over dat ze daar in uh, Finland ongelooflijk goed Engels spreken. Dat er zelfs steeds meer Engels uh, wordt gegeven. En, en dat er ook op scholen hele complete vakken in het Engels worden gegeven. Ik dacht eerlijk gezegd, Finns is zo'n moeilijke taal. Uh, de, ja, dat klopt. De, de, de, zullen ze dat Engels ook wel niet heel, heel makkelijk machtig zijn? Het is zo ontzettend anders. Nou ja, misschien is het daarom ook wel waarom ze het Engels te mag hebben, Want niemand vindt uh, spreekt. Dus uh, iedereen moet ook wel Engels spreken. En kinderen zijn nu tegenwoordig uh, zo goed in het Engels hier. dat ze eigenlijk uh, ja, dat ze de vakken veel moeilijker moeten maken. En dat ze eigenlijk willen stoppen met de normale Engelse les. en alleen nog maar bijvoorbeeld geschiedenis en aardrijkskunde en dat soort dingen in het Engels geven. Maar waarom is er zoveel in het Engels? Waarom zijn er zoveel vakken in het Engels? Uh, omdat de taal waarschijnlijk het Fins uh, zo moeilijk is. Nederlands Nederland is het natuurlijk eigenlijk ook een beetje dat wij veel buitenlandse talen moeten leren. Maar Fins is zo niet nog geïsoleerder ja. van alle andere talen. Dus dat uh, ja, de enige manier om hier uh, te overleven met het buitenland is eigenlijk in het Engels. En dat lijkt me voor jou overigens wel heel prettig toch? Ik bedoel, mm -hmm. Jij woont er al een tijdje, maar dan misschien, uh, kan jij nu afzien van het Fins leren. Het toch uh, dat in dat zou ik wel heel graag willen ja. Omdat het zo wel ontzettend moeilijk is. Maar het is ook wel weer, dat maakt ook het Fins leren ontzettend lastig. Want zelfs als ik bij wijze van spreken naar de supermarkt ga... en ik begin in het Fins, iedereen antwoordt altijd. Want ik zie er iets buiten uit. Ik heb geen blond haar en blauwe ogen, zullen we zeggen. Ja. En meteen is het in het, in het Engels. En zelfs uh, bij wijze van spreken... De, de, onze buurvrouw, 80 jaar oud, spreekt Engels. Legt het Fins ooit het loodje, denk jij? Uh, ik hoop het. <laughs> Goed, dat zal je niet in dank worden afgenomen, denk ik, als we daar nu uh, meeluisteren, nee, maar dat doen er niet veel. Nee, het is ontzettend lastig gedaan. Ik, oh. ik ben er al heel lang mee aan het stoeien. En uh, wat dat betreft is het fijn dat iedereen het Engels spreekt, maar uh, dat maakt het natuurlijk ook lastig om het wat dat betreft te leren of in ieder geval om het te oefenen. Ja. Sterkte, Willem-Anne. Dank je wel, willem Anna nou, van Boudre. <laughs> Oké. Okay. Nog half tien Allere. is het. Tijd voor het nieuws. Hier is op boot. Radio 1. NOS-journaal. Groentetelers die schade hebben geleden door de EHEC-bacterie. worden voor bijna de helft schadeloos gesteld. De Europese Unie heeft 210 miljoen euro vrijgemaakt voor de telers. die hun groente en fruit niet kwijtraakten. Brussel wilde 150 miljoen uittrekken. om de telers te compenseren voor geleden schade. Maar dat vonden de Europese landbouwministers te weinig. De Europese ministers van Financiën praten vanavond... over een nieuwe steunoperatie voor Griekenland. Minister De Jager wil de Grieken nog eens financieel helpen. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt hem daarin. Wel geldt als voorwaarde dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen... ook meedoen met een nieuwe steunoperatie voor Griekenland. Het Franse parlement heeft zich uitgesproken... tegen legalisering van het homohuwelijk. Een kleine meerderheid verwierp het wetsvoorstel van de Socialistische Partij. Die wil nu van het homohuwelijk een speerpunt maken... bij de verkiezingen van volgend jaar. Volgens een opiniepeiling is bijna 60% van de Fransen voor het homohuwelijk. En bij een uit de hand gelopen ruzie tijdens een communifeest in het Brabantse Gelderop zijn zeven mensen gewond geraakt. Afgelopen nacht gingen de gasten met elkaar op de vuist. En daarbij werd ook gestoken. Vijf mensen raakten gewond, twee anderen kregen flinke klappen. De politie in Gelderop onderzoekt wat de aanleiding was voor de vechtpartijen onder de gasten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. BNN today. Ja, vandaag staat hij voor de rechter in Peru, Joran van der Sloot... als verdachte in de moord op Stefanie Flores. Afgelopen woensdag werd de zitting verplaatst... omdat Joran geen advocaat heeft. Maar vandaag kon hij er dus echt niet meer onderuit. Ja, En ondertussen blijft er maar Joran nieuws binnenkomen. Zo is de laatste roddel dat hij vader wordt... en wel van zijn nieuwe vriendin. Pablo Games die is eindredacteur bij de Wereldomroep... en volgt de zaak Joran van der Sloot op de voet. Pablo, goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst even die hoorzitting van vandaag. Um, die is achter een gesloten deuren, maar geen pers bij. Wat uh, kunnen we verwachten? Wat gaat er gebeuren? Johan van der Slot komt straks voor de tweede, derde keer oog in oog met de vader van Stephanie Flores, met Ricardo Flores. Ja. Dit gaat gebeuren in de Castro Castro gevangenis in uh, Lima, ja. Peru, waar Van der Sloot op de uh, opgesloten zit. Uh, jij hebt die vader gesproken, de vader van Stephanie Flores. Um, vorige week, wat vertelde hij jou? Hij was uh, zeer emotioneel over deze uh, ogen. Een oog uh, tegen Joram van der Sloot. Mm -hmm. Hij kon nauwelijks hem zien. Hij moest... Uh, hij kon dat niet namelijk. Hij moest uh, uh, even de deuren uit om weer uh, adem te kunnen halen. Mm -hmm. In het kader van deze gesprek met uh, Ricardo Flores wisten we uh, over het bestaan van uh, de nieuwe vriendin van uh, Joran van der Sloot. Ja, hij heeft, heeft aan hij... jou verteld, die vader van Stephanie Flores, dat, dat Joran een nieuwe vriendin heeft. Dat heeft hij bevestigd. Dat wisten we wel uh, van tevoren, maar dat heeft hij bevestigd. En wie, ook. wie is dat? Er zijn geen foto's van haar. De enige die wij weten is dat misschien is zij wel zwanger van Joram van der Sloot. En dat zij ja. werkt waar, eh, bij de casino waar Stephanie Flores en Joram van der Sloot waren één jaar geleden. Maar is het überhaupt bijzonder dat je in de Castro Castro gevangenis zit en een vriendin hebt? Of komt dat wel vaker voor? Hij is de meest beroemd gevangene op dit moment in de gevangenis in, in Peru. Ja. Uh, dat wisten we wel tijdens zijn detentie, op het moment dat hij werd aan de pers getoond een jaar geleden. Dat na die gebeurtenis, het waren, laten uh, we maar zo zeggen, heel veel vrouwen geïnteresseerd, Peruanse vrouwen geïnteresseerd in Joram van der Sloot. Ja. Hoe weten we dat? Omdat hij heeft in de gevangenis uh, liefdebrieven uh, gekregen en niet alleen maar één. Want hij heeft het ook afgezien van die liefdesrelatie... heeft hij het behoorlijk goed daar in de gevangenis. Hè? Dat vertelt ook de, de vader van Stefanie Flores aan jou. En niet alleen maar de vader van Stefanie Flores. Dan hebben we directe bronnen. Zelf een uh, bericht die wij hebben per direct gekregen van Joram van der Slot uh, in de afgelopen dagen, waar hij zegt, inderdaad, ik zit uh, prima hier... Hm. Met een aantal privileges, maar we weten niet angai Guy Wout ook niet vertellen over wat voor privileges krijgt hij binnen de Castro Castro. Natuurlijk, als jij bedenkt over een nieuwe vriendin, aan de mogelijkheid dat deze nieuwe vriendin ook zwanger is van Van der Slot, dan geeft hij inderdaad privileges ja, binnen de, kan de Castro Castro. In ieder geval kunnen ze ergens met z'n tweeën even een rustig hoekje opzoeken, lijkt me zo. Ja, en, precies. en hij zou een snack of snoephandeltje runnen in de gevangenis? Um, als het goed is, en als de informatie klopt... hij verkoopt op dit moment cola, Pepsi, Cola en Fanta binnen de gevangenis. En dan maakt hij uh, wel winst uh, van. Ja. Uh, even tot slot, Pablo. Um, hij staat dus vandaag voor de, die hoorzitting. Verwacht wordt vandaag ook dat hij schuldig of niet schuldig gaat pleiten, toch? Uh, dat zou moeten gebeuren. Duidelijkheid moet er gebeuren in de komende uren, in onze nacht van, ja. uh, van vandaag. Eh, drie punten moeten we leren eh, in de komende uren. Wie is de nieuwe eh, advocaat? Dus de eh, twee eh, ja. zou hm. kunnen krijgen te horen wanneer definitief begint het proces eh, tegen Joram van der Slot. Ja, want dit is allemaal nog ter voorbereiding van het proces. En het derde punt. Punt drie is uh, heel belangrijk. Dan moeten we, uh, justitie moet bepalen of de mensenrechten van uh, Jordan van der Slot waren in de afgelopen jaar aan tijdens zijn detentie vooral een jaar geleden uh, gescheiden. Ja, ja, en daar bedoel je mee, er loopt nog een zaak, hij zou niet goed behandeld zijn. En dat, uh, dat, ja, dat, dat wordt nu bekeken of dat zo is, hè? En als dat zo is, dan betekent dat de politie onderzoek moet van nul beginnen. beginnen ja, ja, maar dat is goed. Ik geloof dat de verwachting is dat dat, uh, uh, niet door, dat, dat geen voet aan de grond krijgt, die zaak. Dat zou kunnen, hm. want, uh, maar nogmaals, dat hebben we niet de zekerheid uh, om dat te, te kunnen zeggen. Pablo Gomes, eindredacteur bij de Wereldomroep. Dankjewel. En we spreken jou snel weer. Verwacht ik zo uh, waarschijnlijk vannacht onze tijd. Dan begint die hoorzitting en daar komt dus, uh, nou ja deze nacht voor ons weer allemaal nieuws uit. Dus waarschijnlijk morgen hebben we het er weer over. Dankjewel. Graag gedaan. En zometeen is hier Betty Bird. Die gaat iets heel anders doen met de carrière. Wat, dat hoor je na deze plaats. Stories. <tied> The thing I. Je met long hard today. De vaste kijkers van SBS Show News schrokken zich onlangs toch wel een hoedje. Want presentatrice Patty Brard nam ineens na 4,5 jaar afscheid. En het ging ongeveer zo. Zullen we zoenen? Dag lieverd, dankjewel schat. En dat was en het Patty Bart. Ja. Niet een heel glorieus afscheid. Nee, maar dat was wel ook een klein beetje mijn eigen schuld hoor. Want ik had, uh, men had mij van tevoren gezegd dat uh, de plan, had mij van tevoren, uh, Victor, mijn medepresentator, had mij van ja. tevoren gezegd, nou ja, ze zijn wel verpland met bloemen en ze hadden ook een filmpje gemaakt met je hoogtepunt. Ik zei, nou daar heb je nooit genoeg tijd voor in half uur. <lacht> maar ik zei, ik ga niet dood en ik heb een heel naar uh, afscheid hier. Dus ik heb ook helemaal geen zin om uh, daar een grote, Toestand omheen te creëren. Nee. Dus ik zei: wat wij gaan doen is een, een, een uitzending als alle andere. Maar ja, toen keek ik om me heen. Toen stond er een floor manager te huilen. En toen stond er, ik weet niet, de regie stond te janken met bloemen. En uh, ja, toen dacht ik, en nu wat? En toen dacht ik, nou, heel gauw weg. Ja. En toen uh, had een oud collega van mij, gelukkig, die nu bij Boulevard werkte... gelukkig nog een etentje voor me, voor me geregeld. Dat was M nog iets. Ja, dat was nog iets, maar Want het was het is best wel gek. Want het is een onverwaags afscheid geweest ja. voor jou. Het was uh, eigenlijk een heel lang verhaal kort gemaakt. Was het zo dat uh, een aantal maanden geleden... mijn contract, uh, dat de intentie werd uitgesproken. Ook door SBS en de mensen die dat ook mogen, om mijn contract te verlengen. En toen er een afspraak was om uh, de puntjes op de i te zetten... en het alleen nog maar over centjes en uh, tijdstuur en weet ik veel wat te mm -hmm. hebben... toen uh, werd dat ineens teruggedraaid. En toen was ik uh, een onmogelijk mens binnen de redactie. En dat had te maken onder andere met de overname van John de Mol van SBS. Ze willen niet in een overname... Het uh, wordt nooit hardop gezegd. Okay. Maar het is mij inmiddels wel gebleken dat een heleboel mensen... Uh, dat ik precies op een heel ongelukkig moment uh, uh, een, uh, een contract heb... Dat op een een ongelukkig moment afliep en dat er mij daarna ook wel gemeld is dat uh, in tot dat John de sleutel heeft er geen contracten verlengd worden. Maar John de Mol heeft bijna de sleutel. En ja. het schijnt vandaag in, in weekend te staan dat hij je alweer terug wil vragen. Oh, dan, die heb ik niet gezien. Maar ik, ik, ik, ik lees die sinds heb paar... jij niet gezien, paar. Nee, sinds een paar weken ben ik van die literatuur afgestapt. Want het gaat niet meer over jou. Of het gaat alleen nog nee, over Ja, jou. nu gaat het weer over ja, mij. Eerst dan, ging het niet meer nee. over mij natuurlijk, toen ik bij Shonings werkte. Ja, en nu maar, is het drama en nu gaat het weer over jou. Ja, maar het, is, het drama leek groter dan dat het was. Ik denk dat ik uh, heel erg geschrokken ben. Je staat in één keer op straat. Ja. Ja. En dat is de, de die hypotheek. Die uh, kan niet tegen die man van de bank zeggen van. Oh, maar ze hadden zich bedacht. Ja. Dat werkt zo niet. Dus D ik maar had goed, wel paniek. De, de paniek is misschien alweer. Tenminste, wellicht belt John de Mol. Dus dat zou mooi zijn. En uh, je gaat iets heel moois doen. Iets heel nieuws. Je gaat terug naar je roots. Je wordt weer zanger. Of je wordt weer zangeres. Nou, nou, de mazzel aan het hele verhaal is dat ik uh, al vanwege uh, vorig jaar. eigenlijk uh, ben begonnen weer met het initiatief te nemen. om weer te gaan zingen. Omdat ik daar gewoon heel veel lol in heb. Ja. En uh, met de carnaval vorig jaar had ik een hele grote hit. En toen uh, zei Emiel Hartkamp, mijn producer... Uh, die omgande ook, Vans Bauer, Marjan Weber en zo... Dus schrijft hij allemaal voor, hè? Ja, ja. Uh, daar heb je even voor mij, meneer van geschreven? Nederland. Ja. Ja. Die zei van, eigenlijk heb ik het zo naar mijn zin met jou. Weet je wat wij moeten doen? Wij moeten van jou gewoon de Nederlandse vrouwelijke feestartiest maken. Want we hebben in Nederland alleen maar uh, mannen... Gerard Jolings, Gordons, alles... die allemaal overal uh, de boel op zijn kop zetten. Maar we hebben niet één wijf die die bar op zijn kop zet. Zit. Waarom niet? Is het geen vrouwenwereld? Uh, ja, dat is eigenlijk heel gek. Maar de enige die, dat altijd, die zich helemaal werkte in dat circuit, was Sugar Lee Hooper. En die werkte zo'n... Uh, ja, en, ja. Uh, ja. En, dat, en toen zeiden ze, wij gaan uh, gewoon dat hele grote gat met jou opvullen. En dit is dan onder andere wat je <laughs> gaat maken. Als alles waar is wat er in de Bijbel staat. Johannes 2 vers 10 is waar het mij. De bodemlijk ook hè? Je moet er stiekem toch wel om lachen. God, ik moet er zelfs niet eens stiekem om lachen. Ik, vind het, uh, ik ben het ook helemaal eens met de tekst. God verandert water in rode wijn. warm zou drinken dan De zon zijn? Petty Park slaat spijk op zijn kop. Maar jij gaat dit brengen. Jij gaat straks, sta je op zo'n mega piratenfestijn. Ja, ik sta er al. Ik heb daar staan? je al? Ja, ja, er ja, komen tienduizenden uh, uh, mensen op af. Ja, ik heb zaterdag uh, of zondag, uh, afgelopen zondag in Arnhem gestaan. Dat stond gewoon heel Arnhem op een plein. En die stonden dit toch echt allemaal, halleluja, gewoon keihard mee te gillen. Want er komen twintigduizend mensen ja, op zo'n plein. Ja, je ligt in een deuk. Want ik sta dan inderdaad uh, tussen Walter Kroes, Danny de Munk, uh, Peter Beens en uh, uh, Renees En dan dit staat er één jij, vrouw. Is dit iets wat jij echt uh, uh, voelt en gelooft en ambieert? <laughs> of is het. Ik bedoel, het is ook heel leuk, maar het levert ook heel veel geld op? Ah ja, maar voor alles een beetje. Je slaat, Ik bedoel, alle dingen in één. Dat is toch het mooiste wat er is. Je kan heel moeilijk gaan doen uh, met je X-Factor en, en je media uh, dingen. En oh, oh, wat straalt ze uit en wat straalt ze niet uit. Maar ik ben feest. Dus dat, dat, uh, en Ik sta vaak aan een bar en ik ben dol op een kroeg. Dus daar kan ik er net zo goed geld mee gaan verdienen. Ja, dus je cool. hebt eigenlijk alles in één. En ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder, want ik had het me nooit zo gerealiseerd... maar natuurlijk de mensen die er verstand van hebben, zoals een Emile Hartkamp. Wel, er zijn geen wijven die dit repertoire doen. En ik leg helemaal in een deuk, want die mensen gaan los. En waarom, waarom, eh, waarom kan jij dat overbrengen, zeg maar? Wat is, het, wat is het aan jou dat mensen denken, ja, die Bertie Nou, weet, weet je wat heel grappig is? Ik stond uh, vorige week uh, stond ik bij een programma, Comedy Live heet dat, met Jan-Jaap -Jan van der Wal. Mm -hmm. En allemaal hele serieuze uh, comedians. En, en daar, moest ik, daar was ik guest host. En dat neem ik dan ook heel serieus. En dan wil ik ook gewoon dat die tekst goed wordt. En Jan-Jaap van, jezus vindt nou nog niet leuk. Maar dat heb ik toen live gedaan. Ik weet eigenlijk niet wat ik sta te doen. Die mensen zijn uit. In het dak gegaan. Op maandag staat de telefoon rood gloeiend. Omdat, uh, uh, ja, het grappige is, dat zei Jan Jaap heel juist: jij kan bij de Tros, jij kan bij ons, jij kan eigenlijk overal. Genderal? Ja, dat kan ik ook wel. Ik ben ja. dol Ik heb wel eens wat met Arjen Edeveen gedaan. Nou, dat vind ik nog steeds een van de hoogtepunten uit mijn carrière. Wat was dat? Dan? Dat was uh, 30 minuten serie waarin hij. Uh... Ja, fantastische serie. Ja, daar, ja. Zat, daar zat ik in als, uh, dat hij mij een nieuw, uh, een nieuw imago ging geven. <lacht> en, uh, ja, wat was dat? <lacht> nou, ik moest met een blonde pruik op. moest ik... Toen was ik ook werkloos, geloof ik. Met een blonde pruik op moest ik dan uiteindelijk van hem maar uh, de sportuitslagen gaan doen. Nou, dat is één. <lacht> Even. Uh, uh, Even de grote vraag des levens. Als je kijkt naar jou, je was zangeres en toen ging je televisie doen en toen kwam er een real life show. Mm -hmm. En nou ja, veel dingen gedaan. Ze shownieuws nu met dit repertoire op pad. Uh, wie is Patty Bart? Ja, een stukje van dat alles. Ik heb... Ik heb uh, ik, ja, ik weet niet. Soms is het een voordeel. En soms is het een nadeel dat je van alles een beetje kan. Ik ben natuurlijk geen Whitney Houston. Ik ben geen Rochelle. Maar ja, ik straal wel wat meer uit, vind ik. Met mij kun je lachen. En ja. ik heb zin om... om uh, ik denk echt, het leven is echt zo fucking kort. Dan moet je gewoon alles in geprobeerd te hebben. Alles leuk doen. En, en uh, ja, ik vind echt een dag niet geleefd. en Niet gelachen is een dag niet geleefd. Ik, en, en ik vind wel dat als ik dan inderdaad zo'n comic die ding moet doen, dan wil ik dat ook goed doen. Snap je? Ik wil wel gewoon wat ik doe goed doen. Maar, maar... is er iets waar, je, waar, waar echt je hart ligt? Als ik op het podium ga en ik zing... Entertainment. Ik, ja. ik ben dol op entertainment. Ik vind het enig als ik uh, zondag dan na Arnhem ga ik naar de hockeyclub in Eindhoven. Die mensen hebben vier dagen helemaal plat gesopen. En die staan dan tussendoor die wedstrijden te doen. En die lieten me gewoon niet gaan een half uur. Dat zijn toch jonge kids die alleen maar gilden. Nog eentje, nog eentje. We hebben gegierd, hakken uit, polonaise en nou, feest. Maar kan, ga je, denk je dat je dit volhoudt tot je zeventigste? Tot je nou ja, dat is niet zo lang meer. <lacht> ik hoef ja, niet zo, zo lang, lang meer. Mee. <lacht> nee, <lacht> nee, maar ik moet je voorstellen dat ik vind gewoon echt dat je nooit moet ophouden met lol trappen. Dat is echt Bestaat dat... er voor, voor jou een, een leven buiten de Spotlight? Als ik rijk genoeg was, wel. Dus, dus het is ook een beetje een moedje. Ja, maar ik heb nooit gezegd dat dat niet zo was. Hè? Nee, want de paniek was eigenlijk ook... Dat, dat ik dat contract niet verlengd kreeg... was eigenlijk gewoon ook een financieel ding. Want ik bedoel, ik heb... Ik ben, een meisje komt uit een faillissement... heb 2,7 miljoen af moeten betalen. Ja, je nou, hebt het al, al meegemaakt ja, qua, was qua faillissementen. Af. En nu zat ik dan in lekker rustig SBS-vaarwater... en ik had lekker een mooi huis... paar eh, spaarsentjes daarin geduwd... en dus eigenlijk niks meer op de bank. En dan ineens denk je... oh. Oké, okay. ik hoop niet dat het uh, verhaaltje zich gaat herhalen, want daar heb ik niet zo nou. zin in eigenlijk. Dat kende ik al. Dat moeilijke en de, de meneer die binnenkomt en dan zegt: meneer, Mevrouw, je moet alles verkopen. Daar had ik niet zo zin in. Dus ik heb wel de twee, laatste twee weken keihard eraan getrokken. Overal uh, gaan staan. En, en ja, eigenlijk blijkt dat nu ik achter dat desk vandaan kom, dat ik de meest leuke aanbiedingen krijg. Dus het is misschien Gods wil wel. Maar en nu ga je dus, met, met een nieuw album komt uit, wat we net lieten horen, um, ja. Nederlandstalig, ga je dan ook echt het land in en al die feesten af? Ja, maar schat, ik ben dit weekend al drie keer onderweg geweest. Ik heb er een bloedplezier in. Emile heeft gewoon het... een album gemaakt waar ik echt van hou. Ja. Hij heeft teksten op mijn lijf geschreven. Zoals daar eerst Lekker chillen met die billen. Laat die Sonja naar me gillen. En je billen lekker chillen. O, nee. so so je Bakker. Ja. Nee, ik doe niet aan ja. de slanke lijn. Want het moet toch ook gezellig zijn. <laughs> en, en nou, ga zo maar door. En een aantal medlees heeft hij gemaakt. Met uh, uh, gooi je schoonmoeder uit het raam. En je ijskast erachteraan. Ja, die liedjes vind uh, <laughs> ik erg de blij hij je van. van. Ja. En dat een album vol. Als je het opzet, maar dat betekent je... het misschien wel wat, wat 200 keer per jaar. Ik mag het hopen. Ja, ik vind het niet zo erg. hoor. ik had dus, ik had de uh, zondag drie en ik dacht, nou, als ik nou nog naar Groningen moet, vind ik het ook goed. Het is niet, het is je niet dol. Nee, nee. ik vind het enig, echt waar. Wanneer komt je nieuwe, vanaf volgende week ligt het nieuwe album ja, in de ja, Nieuws? Ja, 20 juni komt hij uh, komt uit en ja. het heet Patty's Party en het is uh, heel vrolijk. En uh, wie weet hangt John de Mol binnenkort weer aan de Ja, nou, ik, en... ik, heb, ik heb donderdag al een goede afspraak. Oh, met... En je komt trouwens ook met, uh, want je gaat natuurlijk ook iets leuks doen met Patri Patricia Paj. Ja, komt maar Patricia zit uh, bij RTL, maar wij, ik heb daar een heel leuk uh, idee hebben we daarover. Dat heet SOS DIVA. En uh, dan moeten de diva's uh, snabbels gaan doen... waar ze normaal gesproken hun divaneus voor optrekken. Maar ditmaal moeten ze dat doen voor mensen die het echt nodig hebben. En zullen ze dus echt door de, letterlijk door de stroom moeten. Maar Betty, volgens mij haal jij voor niet je neus op? Ja, ik niet, maar nee. ik heb wel twee andere divas in <laughs> gedachten. <laughs> Die dat waarschijnlijk. Uh, bovendien heb ik maar en een Mitella, dus de eerste zes afleveringen kan ik niks doen. <laughs> Want je, hou, je, hou je echt niks je neus op? Is... Nee, hoor. Nee, echt als iets moet, dan als jij zegt je moet nu even helpen, dan, uh, nou, dan doe ik dat. Het is wel leuk als twee anderen het niet doen, toch? Patricia Pai en die andere? Is? Ja, die andere daar... daar... Ja, die over. Die, die, die ja, die hoeft niet meer. Hè. Dus dat is een beetje moeilijk. Dus ja. we zijn nog in, uh, in discussie over de derde diva. Dat moeten diva's uh, en die geld ja. nodig hebben. Ja. <laughs> Waaronder Patricia Pai <Pijn>, dus. Betty <laughs> Ward, dankjewel. Leuk dat je hier was. <laughs> Dank je clothes are scattered round the Dinsdag uh, ben ik benieuwd waar gaat het over in de kroeg. Um, Erik van de Pintelier in Groen. Hallo. Hallo. Hallo, waar gaat het over bij jou? Uh, nou ja, goed, we hebben natuurlijk allemaal het Pinksterweekend gehad, maar uh, het belangrijkste was in dit geval uh, dat uh, de jeugd van Groningen op het Eurovoetbaltoernooi uh, tweede is geworden. Weliswaar konden ze de finale niet halen tegen uh, de Portugezen. Maar dat is voor uh, de Groningse. Uh, Jeugd en het voetbaltalent is dat natuurlijk wel een aanwind. Huh. Dus uh, de hele weekend hebben we allerlei uh, internationale mensen op bezoek gehad. En daarna kwamen ze natuurlijk met z'n allen gezellig even een afzakketje halen bij jou. <laughs> ja, mochten we mochten natuurlijk niet te lang blijven in verband met uh, en de sportieve plichten. <laughs> maar dat was een uh, heel leuk weekend eigenlijk daardoor. Ja. En jij dan, uh, Siska van de Krankenweg, Broeklyn Broeklin in Middelburg, hallo. Hallo, ja, bij, bij ons gaat Pinksteren gewoon nog door hè. Het ja? is een, ja, is een uh, traditie die al aan het uitsterven is op Walgen uh, uh, het eiland, dat het uh, dat het derde Pinkster gehouden wordt. Oh? Ja, Wist en, ik niet. Uh, heeft iedereen nee, nee. ook vrij? Nee, nee, dat oh, is dat het probleem. Ze, ze houden hier op het dorp, houden ze dan het, het zogenaamde ringrijden met Zeuwse uh, knollen. En, Wat is dat? dat wordt een flinke zandbak neergelegd een vrij smalle smal pad en in het midden hangt er een touw met een ring en uh, van een bepaalde millimeter uh, ja, ja. doorsnee en die wordt dan steeds kleiner en dan moeten de ringrijders die moeten met een lans uh, proberen die ring te steken ja ja ja ik herken het ja en, uh, en dat maar was ja, vandaag dat was vandaag op, hmm. op een aantal dorpen, maar ja, die hebben natuurlijk niet zo heel veel publiek, omdat uh, de rest van, uh, van Zeeland gewoon moet werken. <lacht> ja, dat is jammerig nee, toch? Ja, ja, ja. Maar jij moest gewoon werken? Ik moest gewoon werken, ja. ja. Nou, ik ook gewoon en Erik ook gewoon, dus dat, is, <lacht> dat komt dan mooi uit. <lacht> Erik uit Groningen nou, ik... en Siska uit Middelburg, dank weer mensen. Oké, okay, Tot snel gedaan. weer. Doei. Doei. Ja, fijne avond.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 Ja, gisteren zijn we gewoon stomweg vergeten te vertellen wie er allemaal in meespeelde. En daarom doe ik het nu nog even. In Mama Tandori spelen mee. Egbert Jan Weber, Shireen Stroker, Jan Weber, Fabian Jansen, Nandini Bedi, Manjit Krishna Kouwer... Pramut Sharma, Prabhat Kashyap, Hans Hoekman, Subash Taneja, Rob van de Meeberg, Paula Major... Regie Fiebeke van Saar en Anne Lichthart. Geluid en techniek Frans de Rond. En mocht je het hebben gemist, dan kun je het he de hele luisterfilm van de Hoorspelfabriek terugluisteren op onze site bnntoday.nl. .no. En daarmee zijn wij er morgen weer. Als alles goed gaat, lijkt me wel. En zometeen is het langs de lijn uh, met Robert Meder.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 Dit is Radio 1.